Twee uur. Dit is Radio 1 met Elsbet Grutteke. Er blijven meer zelfbeeldingen in ons land en dat is te stoppen, vindt psychiater Mokkenstorm. En hoe komt het dat economen zoveel verwarring zaaien over wat goed is voor ons land? Nu eerst het internationaal met Freddy van Tij. Rusland en Syrië roepen de VS op om de aandacht te richten op een diplomatieke oplossing van het conflict in Syrië.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 Chronisch zieken en gehandicapten worden door verschillende maatregelen getroffen. Zo wordt de wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten afgeschaft... en zijn specifieke zorgkosten volgend jaar niet meer aftrekbaar. Vooral mensen met hoge zorgkosten gaan daar flink op achteruit. Het Van Gogh-museum in Amsterdam heeft een nieuw schilderij van Vincent van Gogh ontdekt. Het werk Zonsondergang bij Montmajour heeft Van Gogh in 1888 bij het Zuid-Franse Arles gemaakt...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 De Edison in de categorie debuut gaat naar het Van Baalen trio Pianist Hannes Minnaar, violiste Maria Milstein... en cellist Gideon den Herder krijgen de prijs... voor hun vertolkingen van werk van Louvendi, Ravel en saint saëns De winnaars krijgen de Edisons dit najaar. Het weer. Zonnige periode, maar ook een paar buien. Het is zo'n 17 graden. Morgen eerst wat zon, maar later steeds meer bewolking en buien... waarbij veel regen kan vallen. Het wordt ook dan maximaal 17 graden. Verkeersinformatie bij de AWB Jolanda van der Veld. Er staat één file op de A27 Utrecht richting Breda, tussen Lexmond en Noordloos 2 kilometer. Na een aanrijding is daar de rechte rijschok dicht. Dit is Radio 1. EO, dit is de dag. Elsbeth Groetke. Het aantal zelfdodingen in ons land neemt toe. Psychiater Jan Mokkestorm wil het tij keren. En morgen verschijnt uw overlevingsgids voor wanhopige mensen. Hoop doet leven. Is dat de kern van uw boodschap, hoop bieden? Hoop bieden en uh, hoop steunen bij mensen die uh, aan het strijden zijn... voor hun overleving in emotionele nood, ja. Het legendarische Bartje. U weet wel van ik bid niet voor bruine bonen. Die lijkt de toon te hebben gezet. Want waar zijn onze Hollandse smaakpapillen mee bezig? Wij houden niet zo van bonen. We praten daarover met Ines Boswijk. Verder aan tafel tv-maker Albert Klein Haneveld, die een poging doet om met ruilhandel miljonair te worden, en econoom Lans Bovenberg. En uw mening die horen we graag met de Twitter met de hashtag DIDD. Of ga naar onze website Dit is de Dag .nu. Ja, we lopen ons warm voor Prinsjesdag, dat is volgende week. En eh, voordat de koning de stand van het land bespreekt... buitelen economen over elkaar heen om hun mening te geven... over de staat van onze economie. En dat staat nog wel eens verwarring, landsbovenberg. Daar willen we het zo meteen over hebben. Uh, maar laten we beginnen met de uitspraak van CDA-voorman Buma... die gisteren het volgende zei. Wat mij betreft zit het kabinet op dit moment op een doodlopend spoor... van doorgaan met lastenverhogingen, doorgaan met belastingverhogingen. Dat moet radicaal anders. Die overheid moet van het belastinginfuus af. We worden bijna gedwongen alleen maar één jaar vooruit te kijken... en dan ook nog alleen maar naar het woord 6 miljard. Maar de werkelijkheid is dat ik verder vooruit wil kijken. Duitsland was de zieke man van Europa. Nederland heeft het stokje overgenomen. Nederland is de zieke man van Europa. Ja, Nederland is de zieke man van Europa, zei Buma gisteren. En dat komt, uh, ja, komt dat door het kabinetsbeleid, bedoelt hij dat? dat vind ik wel te kort door de bocht. Nederland is inderdaad, Nederlandse economie heeft een forse verkoudheid opgelopen. En uh, dat heeft te maken met het beleid wat al jaren gevoerd is in Nederland. Bijvoorbeeld om mensen te stimuleren om veel schuld te maken via hypotheken en dat soort zaken. En daar zijn alle belangrijke politieke partijen in Nederland mede voor verantwoordelijk, inclusief het CDA. Ja, en, dat, en uh, dus meneer Buma ook zelf. Absoluut. Ja, u bent adviseur hè, van het CDA. Ja. Maar in deze zegt u, jullie zijn net zo schuldig als alle andere partijen. Absoluut. Ja. Klopt zijn analyse, dat we de zieke man van Europa zijn? Dus ja, dat klopt wel een ja, beetje. Want dus... een verkoudheid vind ik niet heel serieus klinken. Is dat iets wat vanzelf weer overgaat? Of, of... Nee, het zou best eens een longontsteking kunnen worden. Oh. En, uh, dus we moeten echt uh, ja, een goede diagnose maken van uh, waar de patiënt aan leidt. En dan ook uh, de goede medicijnen toedienen, zodat uh, het niet van die, uh, die longontsteking komt. Nee, dus dat, het is een serieuze zaak. Buma zei ook, we zitten op een doodlopende weg... met lastenverhogingen en een nivellering... die vooral de middeninkomens treft. Dat moet anders en de overheid moet van het belastinginfuus af... en niet verder meer groeien. Is dat een juiste diagnose? Nou, hij zegt in ieder geval wat hij niet wil... Daar ben ik het met hem eens. Wat een beetje ontbreekt is wat we dan wel moeten doen... om die patiënt weer gezond te maken. Dat mis ik ook bij Buma nog. Ja, want hij zegt niet verder groeien van de overheid... maar dat is niet voldoende, vindt u? Dat is absoluut niet voldoende. Het grote probleem van de Nederlandse economie... zit er meer in de woningmarkt op dit moment. En ook wel bij het bankwezen en het pensioenstelsel. Ja. Dat zijn de drie unieke elementen van, uh, van Nederland. En daar schort het aan. En ik denk dat we daar eerst een goede diagnose voor moeten stellen. Dan weten we ook welke medicijnen we moeten toedienen. Ja, hij noemt ze niet. Nee, dat verbaast me. Dus, ja. Uh, ja. Hij, hij, hij zegt vooral wat hij niet wil. En dat is zo jammer. Mensen in Nederland zijn altijd heel goed in vertellen wat anderen fout doen... en praten te weinig over wat ze dan zelf wel zouden willen doen. Maar goed, hard. dat zit niet helemaal in de politiek. Ja, maar het is wel een hard oordeel over uw politieke leider. Nou, dit is gewoon een, een hard oordeel. Bedoel, in het algemeen. Het, het, het, het, dit, dit is een probleem van misschien ook wel economen. Daar komen we zo op. Mm -hmm. Maar uh, ja, ik denk dat we beter uh, positief en constructief kunnen nadenken... wat we moeten doen in plaats van andere mensen vertellen wat ze fout doen. Ja. U zei net, een van de drie dingen die u noemde was het nieuwe de, de pensioenen. Dat daar hervormingen moeten zijn. Uh, dat is ook uw specialiteit, pensioenen. Nou, was daar ook dit weekend discussie over? Uh, Bernard Wientjes uh, van de werkgevers, die zei de Eerste Kamer... Uh, moet instemmen met de pensioenplannen van het sociaal akkoord. en Het lijkt erop dat het CDA daar dan weer verdeeld over is. Buma is tegen, maar Brinkman in de Eerste Kamer is voor. Wat zou u nou adviseren? Hoe staat u in de discussie? Nou, het kabinet heeft dus voorgesteld uh, om de zogenaamde pensioenopbouw... de fiscaal gefaseerde pensioenopbouw, om die te verminderen... Ik denk dat dat op korte termijn een goede maatregel is. Omdat de Nederlandse economie op dit moment echt liquiditeit nodig heeft. Mensen hebben wel meer geld in hun portemonnee nodig. Dan ja, is het is dus... belangrijk dat ze wat minder sparen voor hun pensioen. Dus mm -hmm. op de korte termijn is het een uitstekende maatregel. Ik denk alleen dat het kabinet wat doorgeschoten is... in de maatvoering wat betreft de lange termijn. Dus mijn oproep zou zijn... eens met het kabinet op de korte termijn moeten we absoluut doen op de lange termijn uh, zou ik wat minder uh, gaan snijden in de pensioenopbouw. En dat willen ze voor langere tijd, over langere tijd uitsmeren, dat snijden daarin? Ja, eigenlijk hebben we een pensioenstelsel waar dat heel erg gevoelig is voor de rentestand. Uh, het is zo dat uh, de, dus de Europese Centrale Bank, de grote deel in Europa is nu dat eigenlijk uh, de Europese Centrale Bank de rente heel laag houdt daardoor de economie stimuleert... waardoor de overheden orde op zaken kunnen stellen. Ja. Dat, is het, dat is eigenlijk de uitruil die in Europa is gemaakt. Alleen in Nederland werkt dat niet goed. Nee. Want als in Nederland de rente daalt... dan gaan de pensioenfondsen juist de premies verhogen. En uh, ook de uitkeringen verminderen. Dus dat systeem zouden we veel minder rentegevoelig moeten maken. En ja, dat zou je ook kunnen doen door in tijden van slechte tijden... de opbouw wat te verlagen. Het is eigenlijk heel simpel. Als de vis wat duurder is... de rente is nu laag, betekent dat pensioen duurder is. Als de vis wat duurder is... Dan koop je even wat minder vis? Alles ja. op. Ja. Even hier aan tafel. Zouden jullie meer gaan uitgeven als de pensioenpremies naar beneden gaan? Uh, in Klein Hanenveld. Toch al bezig met ruilen met geld en zo? Uh, nou, nee, ik geloof het niet. Uh, ik, uh, ik, ik ben zelfstandig ondernemer. Dus mijn pensioenopbouw laat nogal te wensen over. Die is er niet. Nee, die is er gewoon niet. <laughs> Oké, okay, goed. Dus dat maakt het voor u niet uit. Maakt voor mij niks nee, uit. Volgens mij maakt het voor jou iets ja, uit? Kijk, vrees dat ik in dezelfde categorie zit. Ook oh, zelfstandig ondernemer. Oh. En, uh, Heb je ja. allemaal mensen aan tafel die hun pensioen niet geregeld hebben? Oh, nee. Dat, dat is, is wel bijzonder ernstig. Is treurig. <laughs> nou, Jan Mokkestorm. Ik denk dat ik wel meer zou uitgeven. Ja, ja. toch wel? Ja, absoluut. Oké, okay, dus dan zou het zou werken wat het kabinet met voor ogen heeft? Ja, dat denk ik wel, ja. ja. Tenminste, voor mij, uh, ja, ik, ik denk... Uh, ik heb kleine kinderen en ik geniet ervan uh, uh, om met hen leuke dingen te doen in het hier en nu. En uh, later ja. Dat zien we dan wel weer. Ja. <laughs> ja. Lans Bovenberg, u zegt dus prima het begin. Maar uh, concreet, uh, Rutte Pelt, u zegt oké, okay, uh, Lans, uh, wat moet dan het, uh, het vervolg worden van het plan? Wat, wat zegt u dan? Nou, ja, Bij de pensioenen heb ik al duidelijk advies gegeven. Ga door op de korte termijn, maar over de lange termijn doe wat water in de wijn. Maar hoe, wat is dan de korte en wat is dan de lange termijn? Hoeveel jaar wel die pensioenpremie? Dat hangt dus van de rente af. Als de rente weer gaat stijgen, dan kun, kan de opbouw weer wat omhoog. Dan, dan omgekeerd. Dus, okay. dus dat is meer mijn plan. Ik ben, ja. ik ben voor een pensioenstelsel waarin de opbouw variabel is. Dus dat je veel opbouwt als de vis goedkoop is, dus als ja. de rente hoog is. Dat, is mijn, dat zou ik tegen hem zeggen: ga daar eens met het CDA over een tafel zitten. Is iedereen blij? Ja, en dan moet dat het ook een... door de Eerste Kamer heen kunnen. Precies, absoluut. Ja. Oké, okay. nou dat is dan geregeld. Um, discussie richting Prinsesdag. Het lijkt heel erg te gaan over wel of niet bezuinigen. Zes miljard, ja of nee. Hoe staat u in die discussie? Ja, ik vind dat dus niet de kern van de discussie is. Dat, dat verwijder ik eigenlijk ook een beetje de meneer Buurma... die u net liet horen. Het gaat er vooral om hoe we de Nederlandse economie weer gezond maken. En waarom is de Nederlandse economie nu ziek? Dat heeft met drie dingen te maken. In de eerste plaats... dat de woningmarkt niet functioneert... omdat een groot deel van de mensen die een woning gekocht hebben... op het ogenblik een hypotheek hebben... die de waarde van hun woning overtreft. Dat doen wij. Veel mensen staan onder water. Die mensen Echt? zijn nerveus. Die kunnen niet verhuizen. Daardoor gaan de huizenprijzen nog verder omlaag. Dus dat probleem moeten we als eerste oplossen. Dat is het eerste probleem. Het grote probleem van de Nederlandse economie. Het tweede is dat we uh, te maken hebben in Europa met een ziek bankwezen. En dat is vooral in Nederland een groot probleem... omdat Nederlandse economie heel sterk afhankelijk is van het bankwezen... omdat wij nu eenmaal zoveel hypotheekschuld hebben. En die banken kunnen moeilijker meer geld uitlenen... daardoor kunnen bedrijven niet meer investeren... krijgen onvoldoende geld van de bank... en daardoor ligt de economie op zijn gat. Dat is het tweede probleem. Ja, dus ja. de woningmarkt, banken, die ja. hebben met elkaar te maken... en de derde hebben we het ook al van gehad, ja, pensioen. Het is eigenlijk wel heel overzichtelijk als u ja. het zo uitlegt... Dat is het ook. Maar uh, de, de verschillende economen buitelen wel over elkaar heen. En hebben het dan niet hierover, nou een beetje, maar wel vooral over dat bezuinigen. Kijk uit waar je op bezuinigt er nog altijd goede redenen zijn om te bezuinigen. Snap, en die zijn er... Tegelijkertijd zal ook de overheid moeten zoeken om de economie weer te stimuleren. Uiteindelijk moet de overheid toch gaan stimuleren. Maar op dit moment de economie wat extra stimuleren gaat niet werken. Wel een argument om het juist heel voorzichtig aan te doen met die bezuinigingen. Je moet hervormen en, en bezuinigen tegelijkertijd. Ja. De tegenstelling tussen bezuinigen en hervormen is er niet te kunnen handelen. Die is er we wel. Daarom is voor mij. De bezuinigingen zijn nodig vanwege het structurele gat dat bestaat tussen uitgaven en inkomsten. Dat moet dan niet proberen te corrigeren door nog meer te bezuinigen? Ik heb dat geconstateerd op basis van een soort gezond verstand. Ja, ik heb dat geconstateerd op basis van gezond verstand. Zijn een collega van u. Doet u dat ook? Of komt het meer bij kijken? Nou ja, ik vind in de eerste plaats dat economen ook wel inderdaad... de hand in hun eigen boezem moeten steken. Dat we wat meer de dingen moeten benadrukken die we... Die we delen. Ik heb zelf in het verleden ook daar een aantal keren een initiatief voor genomen. Bijvoorbeeld uh, afgelopen jaar zijn wij als 22 economen gekomen met een plan om de woningmarkt ja. uh, te hervormen. Samen met, met, ook met, met, met, met organisaties die daarbij betrokken zijn? Nou, dat, dat, dat was nu echt een initiatief van alleen, alleen economen. economen. Alleen, alleen economen. Dus dat okay. was een hele prestatie, want economen zijn hele eigenwijze mensen en die vinden allemaal iets heel verschillends. En uh, ja, ik vind dat we als economen veel, veel meer met één stem moeten spreken. Ja. En waarom gebeurt dat niet? Ja, waarom gebeurt dat niet? Ik denk dat het met twee dingen te maken hebben. In de eerste plaats dat uh, economen over het algemeen... net zoals zij, gewoon gewone mensen, zoals u en ik... die hebben ook een, hebben een redelijk groot ego... En die vind het leuk om uh, af en toe eens op de radio te komen. Zoals nu, hè, bij u vind ik ook leuk. Ja. Of uh, op de tv, hè, dan uh, zeggen de mensen om hem heen... nou, ben je echt een belangrijke man. Want uh, al die mensen die uh, komen met jou praten. Mm -hmm. Dus uh, niets menselijk is het dus Maar gaat, graag... u, gaat u dan speciaal dingen wat meer aandikken... die anders formuleren om te, om te zorgen dat u in het... In het... Oh, die verleiding is er dus wel. Okay. Vooral omdat de pers vooral altijd geïnteresseerd is in verschil en in nieuws. U zit niet te wachten op een grijze muis die... u wilt echt iets nieuws hebben. En wil wat, wat de journalisten is mij opgevallen altijd heel leuk vinden, is ruzie. Hmm. Uh, conflict vinden ze heel leuk. Hmm. Ik word regelmatig gebeld over het pensioenstelsel. Als ik dan bijvoorbeeld vertel dat ik het eigenlijk helemaal eenze, eens ben met de sociale partners bijvoorbeeld, dan zeggen ze, nou, we bellen u waarschijnlijk nog wel terug. En dan hoort u niks meer. Nee. nee. Terwijl als ze... ik dus zeg van, ze maken er helemaal niks van. Oh ja, kom nou, alsjeblieft we... bij ons. Maar nou, is, het, dus, is het belang van journalisten niet ook vooral, want tenminste dat, dat is wat, wat ik ook wel vind... Dat, dat we willen uitleggen voor de luisteraar wat er speelt. En het is allemaal zo ongelooflijk ingewikkeld dat we zoeken naar mensen... die net zoals u even in, in zeg maar anderhalve minuut even schetst van wat is nou eigenlijk het probleem. Dat dus niet, zo, ik, ja. niet zozeer extreme meningen, maar uitleg. Oké, okay, nou ik, ik zou wensen dat het zo wil. Mijn, mijn, mijn ervaring is heel anders. Hm dat de pers vooral geïnteresseerd is in verschillen. En vooral, ze vinden het heel leuk als ik vertel... dat meneer Rutte toch het allemaal heel fout doet. Dat meneer Buma het niet goed doet, heb trouwens ook net gezegd. Ja, hij heeft het trouwens wel net gezegd. Dus ik zit Dus dat is de ketel. Maar dat vindt u leuk. Ik zag wel ginneke toen ik dat zei. Ja, ik vond het Precies, precies. Terwijl als ik gezegd had, ja, Buma zit weer helemaal goed. Dus dan vind u flauw. Ja, dan zit hij bij die CDA-adviseur. Die zit gewoon zijn eigen leider weer even... een. Maar, maar, maar... Zei, u dat, zei u dat nou om mij te plezieren of vindt u, vond u het echt? Nee, ik vond het echt. Oh. Ik vond het echt. Nee, okay. maar, maar, maar ik, ik merk gewoon dat die interactie tussen, zeg maar, uh, mensen die het fijn vinden om uh, op de tv te komen of op de radio, en de pers die geïnteresseerd is in ruzie en vooral in verschil, dat die een indruk geeft in Nederland dat, dat we het allemaal verslagen met elkaar oneens zijn. En dat is niet goed voor het hm. vertrouwen. In, in onze samenleving. Ik geloof veel meer... maar goed, eh, dat heeft weer met mijn levensbeschouwing te maken... dat we pro moeten proberen mensen met elkaar te verbinden... Ja. en niet mensen tegen elkaar op te zetten. Nee. En ik heb wel eens een droom... dat er in Nederland een, een, een christelijke omroep is... Die, die zich niet laat leiden door wat mensen graag willen horen... Oh. maar die, die, die, <laughs> die proberen uh, mensen wat dichter bij elkaar te brengen... in plaats van altijd mensen uit te nodigen... die het altijd weer even net iets beter weten dan iemand anders... en uh, daardoor dus ook... Ja, mensen tegen elkaar opzetten. Ah. En dus ook tot wantrouwen leiden in de samenleving. Ja, en... en dus tot fragmentatie in de samenleving. Iedereen is het met elkaar oneens. Dat maar, idee krijgen wij ja, als maar, wij ja. naar de pers luisteren. Ja, maar hebben wij nou bijgedragen aan uw droom door u uit te nodigen of niet? Nou, dat laat ik er nu ja. over. Ja. Nou ja, maar... u heeft daar een heel duidelijk idee van. Dus dan wil ik wel graag weten of met, met de uitnodiging om hier te komen... Of, dan, of wij dan meedoen aan die polarisering of toch meedoen aan die oplossing. Nou ja, dat... Dat oordeel ook dan graag nog wel even horen. Nou ja, ik denk dat u daar inderdaad wel iets aan heeft bijgedragen. Ach, maar, maar goed, ik, ik, ik verwijder nu mezelf weer dat ik dan weer Buma zo slecht heb afgescheiden. Oh ja, ja maar dat moet u... Dat moet, dat, ik bedoel, ik heb u daartoe uitgenodigd, maar u hoeft u er niet op in te gaan. Nee, dat is nee. mijn verantwoordelijkheid. Ja. Even aan tafel, als jullie economen horen, we horen ze natuurlijk veelvuldig in de, in de media. Hoe, hoe serieus nemen jullie dat? Uh, nauwelijks. Niet. Eigenlijk, nee, niet. Er wordt ontzettend veel geklaagd en er is geen enkele reden voor. Het. Nederland is een ontzettend welvarend land. Uh, en uh, ik, volgens mij wordt die welvaart ook niet, niet echt uh, bedreigd. Hm. Dus het pessimisme dat is niet aan, aan jou besteed, Albert Het Leinig. pessimisme is totaal niet aan mij besteed. Maar nee. anderen? Nou, hoe luister je eens? Hoe luister jij naar economen? Nou, ik heb het ook wel een beetje met uh, denk de pers en de kranten... dat het allemaal zo wordt aangedikt... waardoor, uh, waardoor dat, om dat pessimisme bijna een soort van in stand te houden. En uh, ik zou het ook wel eens gewoon willen omdraaien. En, gewoon, en dat is misschien dan saai... als de leuke dingen worden be belicht en de goede dingen... Uh, maar ik denk dat, dat, dat, ja, dat ook de media daar heel veel aan kan doen. Ja. En, en Lars Boosberg, u zei net, ik vind ook dat wij als economen... ons wat meer moeten manifesteren in, in waar we het wel over eens zijn. Gaat u nog iets doen op dat vlak? Ja, ja, ja. Nou, ik, ik... Ik heb zelf ook in het verleden een uh, pensioendenktank opgericht. Net heet dat, het gaat over pensioenen. En daar probeer ik inderdaad uh, ook wetenschappers met elkaar te verbinden. We zijn nu ook bezig met een studie om eens aan te geven... waar we het dan wel over eens zijn. En ook aan te geven waar we het over eens zijn dat we het oneens zijn. Want ook dat is, kan verhelderend zijn. En wanneer komt die uit, die studie? Ik denk over een week of twee. Oké, okay, nou dan uh, van harte uitgenodigd om dan hier weer terug te komen. Ja, dan kom ik graag weer terug. Naar Dit is de Dag op Radio 1. De EO. Met het right turned away and nobody spoke. Of the China the broke just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 Die!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 Ruben Rubenheim Elephants. Het is een taboe om al te openlijk te praten over zelfdoding. Maar psychiater Jan Mokkenstorm doet het toch. Want hij gelooft dat we wanhopige mensen zo kunnen helpen... om niet uit het leven te stappen. Zometeen zijn verhaal. Maar eerst gaan we kijken of van ruilen ook huilen komt. Want Albert Klein-Haneveld is bezig om ruilend rijk te worden. En dat begon met een konijn. Nijntje. Dag, ik kom voor de gratis konijn. Nijntje. Wie wil er een konijn hebben? Ja, ik. Maar dan moet je wel iets hebben om te ruilen. Ruilen voor een cavia. Nijntje. Jongens, Nijntje gaat weg. Nijntje. Hallo. Goedemorgen. Nou ja, ik zou zeggen ontzettend veel succes met Nijntje. Nou oh, ja, jij ja, ook met je milieu. Dat ja, maakt ook niet gelukkig, hoor, gel. Ik kan beter niets hebben. Nijntje. Ja, Albert Klein-Harenveld, je begon met een gratis konijn, opgehaald op marktplaats. Hè? Zo is het. En ja. toen uh, ging je aan het ruilen. En, en wat kreeg je ervoor terug voor het konijn? Uh, een halogeen over. Dat is een telcelproduct. Uh, mooi apparaat, kost uh, 100 euro nieuw. En die kreeg jij gewoon? Nou, voor, de, voor het konijn. Voor het konijn. Ja. Dat, dat was de eerste ruil. Wat was het idee, of wat is het idee erachter? Want je bent nog nou, bezig. Ik ben altijd al gebioloog. Ten eerste, ik wil altijd al miljonair worden. En, uh, ik ben altijd al gebiologeerd uh, door de mythe van paperclip tot miljonair. In theorie is het mogelijk om een paperclip voor een potlood te ruilen... een potlood voor een pen en zo verder tot je iets hebt wat 1 miljoen euro waard is. Ja. Kan dat, meneer Bovenberg? Absoluut. Dat ja? is eigenlijk de kern van de economie. Dat is de kern van de, door, door, door van de, de ruilen, economie. Oh. Door ruilen winnen we allemaal. Win-win. Okay. Win-win. Nou, dus economisch klopt het in ieder ja. geval. Nou, dat is, dat is fijn om te horen. <laughs> ik, uh, ik, ik, ik heb er ook nooit aan getwijfeld. Uh, en ik dacht, uh, nou ja, ik ga, die, die, die, ik ga kijken of die mythe waar is. En uh, ik heb uh, of via marktplaats dat gratis konijn opgehaald. Ja, dus je gaat het, gewoon, het is gewoon in de praktijk eens een keer uitproberen... wat je altijd al had gedacht en waar je door gebiologeerd bent. Ja, inderdaad. Ja. Nou, uh, wat heb je nu? Hoeveel ik ben je heb nu een uh, verlengde Rolls Royce. En na hoeveel keer ruilen heb je? Na zeven keer ruilen. En oh, dat is wel snel. Dat is heel snel. Ja. Hm. Als en je en gaat ruilen, dan kun je hele grote stappen maken. Maar ik neem aan dat je dan ook heel zorgvuldig hebt gekeken, steeds van wat ruil ik voor wat ik nu nog heb. Ja, ik, uh, ik, uh, ik heb uh, zeven keer geld. Ik heb nu door ons roos. Ik ben begonnen met het konijn. Dat konijn was nog het moeilijkst om te ruilen. En dat komt omdat er ontzettend veel konijnen zijn. Ja, en dat werkt niet. Hè. Je, moet, uh, ja, je moet toch iets hebben wat een beetje exclusief is. Ja, en toen dus had je toen, op, als tweede stap had je die halogeen over. Was je toen al beter op weg? Toen was ik al iets beter op weg, maar een halogeen over is nog een lastig ding. Ja. Maar die heb ik geruild voor een dakpannenlift. En die dakpannenlift, dat, toen werd het al makkelijker. Ja? Ja, want die, er waren twee timmermannen uh, uit uh, Almere. En die reageerden, ik had het gewoon op marktplaats gezet, zoals ik alles uh, op marktplaats zet. En die twee timmermannen die wilden graag die dakpannenlift hebben. Die zeiden: Wij kunnen hem niet betalen, want we hebben weinig werk. En dus konden we een, een deal maken. Zij, de dakpannenlift, en ik, een week arbeid van deze twee oh, timmermannen. Kijk, en toen had je al heel wat iets wat heel wat waard was. En toen was het al opeens zo'n 3,500 euro waard. Ja, ja, dus dat gaat goed. Maar en, en, heb je ook wel dan dingen gehad waarvan je dacht: Nou deze mensen willen misschien met me ruilen, maar dat is misschien niet verstandig? Ja, zeker. Ik heb verderop in het proces... ik ben op een gegeven moment uitgekomen bij een uh, kunstwerk van Diederik Kraaienveld. Uh, die maakte uh, kunst uit sloophout, heel mooi. En ik had een mevrouw, die had een uh, motorjacht, die wilde graag met me ruilen. En ik had een bankier, Dirk Scheringa, die wilde dat kunstwerk ook graag hebben. Die de Dirk bood... Scheringa? De Dirk Scheringa, oh. die bood me de rechten van zijn boek over de ondergang van de bank aan. Oké. Okay. En waarom heb je dat niet gedaan? Nou, ik, ik heb dat onderzocht. Uh, ik ben, uh, het gaat om de filmrechten van het boek. Ik ben naar uh, uh, een filmproducent geweest... en die legde mij uit uh, uh, uh, nou ja, dat, uh, dat, dat, dat die rechten pas wat waard zijn... als er plannen zijn om een film van te maken. En het opmerkelijke was dat die uh, uh, filmproducent... er was Gijs van der Westerlaken... die was uh, drie jaar eerder al uitgenodigd door Dirk Schering... Uh, met het verzoek, heb jij interesse in die oh. filmrechten? En die zei nee. En die zijn nee. Yeah. Dus, dus Dirk directe jaren... heeft zelf niet die filmrechten kunnen verkopen... en ja. hij wilde nu met mij ruilen, maar dat leek me dus geen goed idee. Nee, dat, dat heb je dus niet gedaan. Dus je, zo, je weegt wel iedere keer zoveel veel eraf. Ik zag jou ja. bijvoorbeeld ook met het konijn nog een, een slagerij binnenlopen... waar ze je een kilo uh, merkesworstjes aanboden. Ja, vond ik ook geen goede deal. Dat was ook geen goede deal. En ik vond het ook wel zielig voor het konijn, want het was wel een lief beest. Ja, want die kwam dan in die slagerij terecht. Ja, ja. ja. ja. die goed. zou dan worst worden. U zei net al als bovenberg economie daar geloof ik in. Uh, uh, diensten en goederen ruilen, dat gebeurt natuurlijk wel steeds meer... Op het moment dat er crisis is in een economie? Hè? Nou ja, ik, ik geloof in ruilhandel niet noodzakelijk. Nee, de economie is gewoon gebaseerd op ruilen. Kijk, mm. meeste leken denken dat de economie wat wij noemen zero sum gain hebt. Wat jij krijgt, dat gaat ten kosten van mij. Het mooie van de economie is nou juist... dat we eigenlijk de koek vergroten... door juist dingen met elkaar te ruilen. Hmm. Dus, dus, dus dit principe van ruilen en daardoor rijk worden... dat, doet, dat doen we eigenlijk constant. Ja. Ik ruil mijn tijd bijvoorbeeld met de universiteit. Ja. En nou, ik, ik heb ook een redelijk goed salaris. En wordt er dan wat beter van. Dus het dus, dus, dus, dus, dus, is, is gewoon het basisprincipe van... De, de meeste mensen denken in win-lose. Daar, daar hebben we net over gehad. Hè. De ja. politiek gaat altijd over... Uh, wat doet die fout, wat doet die fout? Nee, we moeten het debat veel meer hebben over... Waar, wat kunnen we beide, allebei beter van worden? En met ruilen is dat zo. Als jij naar de, naar, de, naar de bakker gaat om een brood te halen... dan word jij daar beter van omdat jij een brood krijgt... en de bakker wordt beter omdat je geld voor krijgt. Omdat je, je het betaald krijgt. hebt, ja. Precies. Dus dat is het principe van de economie. Ja. Alleen het mooie hiervan is natuurlijk dat dit zonder geld gebeurt. Ja, want, maar uh, ik denk dan, kijk, als, als Albert steeds meer krijgt... Hè, want hij heeft inmiddels al Rolls Royce is er dan niet iemand die minder heeft? Nee, precies. Dus nee? dat is precies de kern. Oh. Dus eigenlijk, eigenlijk is het zo dat hij iets heeft wat ik wil hebben... en ik iets heb wat hij wil hebben. Ja. En daar worden dus beiden beter van. Dus hoe verschillender we zijn als mensen, hoe meer we aan elkaar hebben. Dat is ook het mooie van het leven. Eenheid in verscheidenheid. Juist de mensen die al hele andere behoeften hebben dan ik, daar kan ik mee ruilen. En dat illustreert Albert. Dat nou, was, Albert, wat doe jij geweldig werk eigenlijk? Ja, dat, uh, <laughs> dat ontdek ik nu ook. <laughs> ja. Wordt er zelf helemaal stil van. Uh, je bent uh, televisiemaker en je doet verslag hè, op internet met filmpjes van... Uh, van... Ja, nou, it, uh, ik, uh, ik, ik doe dit samen met uh, Stefan Egberts. En dat is een camerajournalist, een uh, hele talentvolle camerajournalist. En hij maakt van iedere ruil die wij doen, maakt hij filmpjes... die je kunt bekijken op Marktplaatsmiljonair.nl want het is voor, voor mijn ruilproject ook belangrijk... dat mensen natuurlijk op de hoogte zijn en weten wat ik te bieden heb. Ja, maar naarmate jij bekender wordt, uh, verstoort dat het proces niet, denk je? Nee, nee met... dat helpt me enorm. Helpt je enorm? Ja, ja, hoe meer mensen hiervan weten, hoe beter. Want je krijgt meer aangeboden omdat mensen weten wie je bent. Ja, ik krijg meer aangeboden. En had je anders die rolse aangeboden gekregen, denk je? D dat durf ik niet te zeggen, maar ik denk het feit... dat, er, uh, uh, dat die meneer uh, die die, die, die, die rolse heeft aangeboden... dat die in onze film komt, dat het wel helpt. Ja. Wat heeft huh? hij gekregen eigenlijk? Het, het kunstwerk van Diederik Krijssel. Oh, dat was voor dat kunstwerk, ja. oké. Okay. Ja, ja. ja. En nu heb je die Rolls. Ik heb nu een Rolls Royce, een ja. verlengde Rolls Royce. Ja, en rijd je er ook steeds in, of niet? Ja, het is fantastisch. <laughs> Staat hij hier beneden in de parkeergarage? Nou, toevallig vandaag niet. Oh. Uh, uh, maar rijden in een Rolls Royce... Kijk, ik heb een Fiat Multipla, wat een hele fijne auto is... <laughs> als je van A naar B wil. Uh, maar dan stap je in een Rolls Royce... en dan is het alsof je zweeft. Hmm. Wil je hem wel kwijt? Dat wou ik zeggen, ja. Nou, ik, toen ik aan dit project begon, toen had ik uh, niets. En ik heb allemaal dingen gehad die ik anders nooit gehad zou hebben. En ik ben wel erg benieuwd wat er na de rols komt. Ja, dus hij gaat er wel weer in, uh, in de inruil? Ja, hij gaat ja. zeker in de inruil. Ja. En heb jij ja. al iets op het oog? Of het nog... Ik heb nog niks op het oog. Ik sta open voor elk uh, aannemelijk bod. En hoeveel, en hoeveel tijd neem je per ruil? Of maakt dat niet uit? Ja, dat varieert. Ik neem er wel de tijd voor. Omdat, je, omdat het belangrijk is uh, uh, uh, dat, dat wat je krijgt, uh, dat je daar weer mee verder kan. Het moet wel iets zijn wat exclusief is. Ja, dus je kan niet zo... En heb je, moet je jezelf dan ook beheersen? Dat iemand met iets komt en je denkt... ja, maar dat je dan toch weer even goed gaat nadenken en dan toch niet? Nee, ik hoef me niet te beheersen. Het is, uh, het is een spel natuurlijk. En dat is ook leuk aan uh, miljonair worden op deze manier. Uh, uh, de route naar het miljoen is ontzettend leuk. Wij ontmoeten uh, mensen die we anders nooit zouden ontmoeten... en wij komen op plekken waar we anders nooit zouden komen. Dus daar gaat het eigenlijk om en niet om dat miljoen? Nou, ook om oh. miljoen. Goed. Hé, hey, jammer nou. Oké, okay. <lacht> succes. Dank je wel. Dank je wel. Zometeen uh, na het nieuws praten we over een uh, kwetsbaar onderwerp. Want uh, gaat het plaatsen van borden met hoopvolle teksten helpen... op plekken waar mensen zich van het leven beroven? We vragen dat zometeen aan psychiater Storm. Dit is Radio 1. Het is uh, 1 over half 3. Hier is Freddy Fantijn met het NOS Journal. Een oud adjunct-hoofdredacteur van Kids Week en zijn partner, die verdacht werden van het bezit en verspreiden van kinderporno, zijn vrijgesproken. Er was 150 uur werkstraf en zes maanden voorwaardelijk geëist. De rechtbank achter de aanklachten niet bewezen. Het Witte Huis zegt dat een uitspraak van vanmorgen van minister Kerry niet te letterlijk moet worden genomen. Kerry kreeg op een persconferentie de vraag voorgelegd of de Syrische president Assad nog iets kan doen om een aanval af te wenden. Ja, antwoordde Kerry, dan moet Assad deze week al zijn chemische wapens inleveren. Dat was een retorische opmerking, zegt het Witte Huis. De Amerikanen zijn ervan overtuigd dat het Syrische regime verantwoordelijk is voor de gifgasaanval vorige maand. Rusland en Syrië roepen de VS op om de aandacht te richten op een diplomatieke oplossing van het conflict...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 In 1991 werd het aangeboden, maar toen werd geconcludeerd dat het vals was. Nu kreeg het museum opnieuw het verzoek het schilderij te onderzoeken... en onder meer door betere technische onderzoeksmethodes... zijn de onderzoekers er nu wel van overtuigd dat het een authentieke Van Gogh is. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. En voor de situatie op de weg gaan we naar de ANWB Arnoud Broekhuis. Vier op de A27 Utrecht richting Breda. Daar staat tussen het Grobert Everdingen en Noordeloos vijf kilometer... En het verkeer op de N7, komende vanuit Nieuwe Schans richting Groningen... moet bij Groningen rekening houden met vertraging. De weg is tijdelijk dicht. Er ligt een lading kratten op de weg. Radio 1. Dit is de dag. Goedemiddag. Bartje die weigert het te bidden voor bruine bonen. En sindsdien lijken onze smaakpapillen niet echt gecharmeerd meer van bonen. Iens Boswijk gaat zo op de bres voor de boon. Hoop doet leven, Dat heet, zo heet het boekje waarmee psychiater Jan Mokkenstorm morgen komt. Het is een overlevingsgids voor mensen die overwegen uit het leven te stappen. U kunt reageren op deze uitzending op Facebook, via Twitter... met de hashtag DIDD of ga naar onze website. Dit is de dag, Elk jaar maken ruim 1600 mensen in ons land een einde aan hun leven... en dat aantal stijgt. Hoe kunnen we dat naar beneden krijgen? Psychiater Jan Mokkestorm, directeur van 113 Online... een hulplijn voor wanhopige mensen. Hij schreef om hen te helpen een boek, Hopen doet leven... en morgen verschijnt dat, Jan uh, Ja, Eerst even het nieuws van vandaag. We werden opgeschikt door het verhaal van een vader en uh, zijn drie kinderen. Ja. De vader heeft zichzelf omgebracht en zijn kinderen. Dan is altijd de vraag, uh, als je dat hoort, is dat te voorkomen? Ja, je staat even met je mond vol tanden... En je denkt, ja, hoe kan iemand dat nou doen? Uh, niet te min, uh, ik hoor het nieuws ook dat hij heeft aangegeven... dat er zakelijke en uh, persoonlijke problemen waren. En dat geeft mij het gevoel dat hij daarmee ook wel um, heeft laten zien... wat er eigenlijk aan de hand is momenteel. De zakelijke problemen, daar uh, krijgen we in de crisislijnen... nu veel meer mee te maken met de mensen die eigenlijk... Uh, ja, wat ik dan noem, nieuw blut zijn. Het zijn mensen die vroeger eigenlijk het best goed hadden. Um, maar nu, door allerlei uh, tegenslagen en mogelijk ook hun eigen beslissingen, maar zeker ook het, uh, het niet meer zo goed verstrekken van kredieten en de, en de, en de, nou ja, de, de houding van banken en, en financiële instellingen, zitten ze aan de grond. Mm -hmm. En dat heeft natuurlijk ook zijn weerslag op hun persoonlijke leven, op hun emoties en hun relaties. En, en deze man heeft ook aangegeven, zakelijk en persoonlijk, schat ik klem. Ik ja. denk echt dat we daar. Um, uh, wat aan moeten doen en kunnen doen. Ja, want dat komt meer voor, zegt u. Ja, dat komt meer voor. En ik, het is natuurlijk moeilijk om te zeggen... in dit geval hadden ze dat en dat moeten doen. Uh, nee. Zo moet je het niet bekijken. Maar um, hij is niet alleen, deze man. Nee. En um, ik denk dus dat wij, uh, als we zo uh, doorgaan... kunnen we echt een verdere stijging van het uh, aantal suicides verwachten... Maar omgekeerd heb ik ook echt hoop dat als wij met elkaar de middelen... en inzichten die we in Nederland met elkaar delen... in deze goede gezondheidszorg die we hebben... en de goede geestelijke gezondheidszorg, ze die beter toegankelijk maken... en ook doorgaan met de anonieme hulp van 113 3 online... dat dan het tij gekeerd kan worden. Ja. Of dat de golf die nu over ons heen slaat, wat kan worden afgezwakt. Ja, daar is wat aan te doen. Nou, het boek wat morgen verschijnt, een gids voor mensen die uit het leven willen stappen... daarin wilt u natuurlijk ook iets, een handreiking bieden aan mensen... om, om, om uh, ja, na te denken. Om, om, ja, wat, wat is de bedoeling er eigenlijk van? Nou, het is eigenlijk een, een overlevingsgids, hè, zoals wil al zei. Um, net zoals mensen die um, de bergen ingaan of het oerwoud ingaan, er baat bij hebben om te weten hoe ze kunnen omgaan met de gevaren en hoe ze zichzelf kunnen redden. Zo uh, kunnen mensen die in emotionele nood zijn, wat hebben aan handreiking en hele praktische tips hoe ze eigenlijk hun emoties wat beter in bedwang kunnen houden, hoe ze de gedachten die aan zelfmoord die kan opkomen, hoe ze die kunnen begrijpen... Mm -hmm. maar ook uh, um, leren verminderen en leren te richten op andere oplossingen. Um, ja, vanuit dat oogpunt heb ik dit boek geschreven. Ja. Mensen wat, wat, wat, het was het dus nog niet, dat verbaast nee. me eigenlijk. Want er zijn gidsen voor zoveel ja. dat je zou denken... dat er op dit vlak ook wel wat zou zijn, maar dat was dus niet het geval. Nee, dat is eigenlijk heel apart. Uh, dat, daar heb ik me eigenlijk ook over verbaasd. Er zijn wel um, boeken zoals Doe jezelf geen kwaad... of uh, Vind de oplossingen die in die richting... Uh, Boeken die eigenlijk wetenschappelijk gebaseerd zijn... en de moderne, professionele inzichten vertegenwoordigen. En die vertalen naar wat je dus zelf kan doen. Dus mm -hmm. niet, niet in, de, in de relatie met een hulpverlening, maar wat je zelf kunt doen. Die ben ik eigenlijk niet tegengekomen. Nee, nee. Nou, u zei het net al, het aantal uh, zelfmoorden is wel gestegen. Volgens professor Kerkhoff, landelijk autoriteit op het gebied is de crisis die u ook al noemde daarvan de oorzaak. In onze uitzending kort geleden vertelde een ondernemer heel openhartig over een wanhoopsdaad die hij gelukkig overleefde. De man zag zijn bedrijf op de klippen lopen en hij dacht geen andere uit uitweg meer te zien. Laten we even naar hem luisteren. Het moment dat ik dacht van uh, ik stop er helemaal mee is eigenlijk het moment geweest dat ik uh, uh, het, het huis waar ik in woonde niet meer op kon brengen. Uh, dat ik dan toch weg moest. Dat ik bij mijn kinderen aan moest gaan kloppen om uh, alsjeblieft onderdak te krijgen. En toen dacht ik bij mezelf, ja, nou is het moment dat ik... Uh, ja, nou heb ik helemaal gefaald, nou hoeft het mij helemaal niet meer. Toen ik, ik stap bij deze, deze maatschappij. Ik, ik stap in mijn auto, ik ga uh, een stuk rijden en ik ga mijn eigen van het leven beroven, want ik had nergens geen zin meer in. En, uh, het hoefde mij ook helemaal niet meer. Ik kwam een vrachtwagen tegen, een gele vrachtwagen. Dat kan ik me nog heel goed herinneren en ik zet stuur naar links frontaal op deze man, die, pardon, die kon het navertellen, gelukkig. Uh, door de crisis, wat u zelf ook al aangaf, in, in wanhoop gekomen. Uh, wat voor leeftijdsgroep hebben we het dan over? Waar we ons nu op dit moment veel zorgen over maken... zijn eigenlijk mannen uh, van, uh, van middelbare leeftijd, de kostwinners. Ja. 35 tot 55. Groot, uh, grote verantwoordelijkheid voor een gezin, voor ja, kinderen. Ja, en uh, het zijn niet zulke praters, het zijn ook niet zulke hulpzoekers... Uh, laat mij het maar alleen doen. En als het mij niet alleen lukt, dan heb ik eigenlijk zoals deze man al zei, uh, gefaald. Ja. Nou zien we, uh, dat, en dat doet de vraag reizen of het ook cultureel bepaald is dat bijvoorbeeld in een land van België, waar ook crisis is... dat de stijging van het aantal zelfdodingen daar veel hoger is dan in Nederland. Zijn we in Nederland dan terughoudender op dat vlak? Of hoe moet ik dat zien? Nee, nou, de stijging is uh, niet opeens heel veel hoger. Maar het aantal suicides per jaar is in België altijd al hoger. Hm. Waar dat mee te maken heeft, is... Uh, um, Onduidelijk, maar er zijn duidelijke aanwijzingen dat het wel iets te maken heeft met uh, geslotenheid, het niet kunnen delen van emoties, het niet uh, hulp vragen. Maar psychotherapie is daar bijvoorbeeld ook uh, niet vergoed door de verzekering, dus ze moeten daar allemaal zelf voor betalen. Dus er zijn allemaal drempels om hulp te zoeken en in de eigen omgeving mm -hmm. en, uh, en bij professionals. En ja. ik denk dat dat echt wel een uh, belangrijk punt is. Ja, dus beleid op dat vlak maakt echt ook uit. Dan, ja, ik ja. denk ook dat we wat dat betreft uh, in Nederland. Uh, gewoon goed bezig waren al die tijd al. Alleen je kunt toch moeilijk uh, maar zeggen, rusten bij dat dat al jarenlang stagneert. He, we, zijn, we zien eigenlijk al dat sinds de jaren tachtig uh, er 15, 1600 uh, doden te betreuren zijn. Nu zijn het er uh, meer dan uh, 1750 per jaar. Ja. Uh, en dat gevreesd wordt dat dat getal kan, uh, kan uitstijgen boven de 2000. Ja. Nou, dat, wil, dat wilt u en dat willen wij natuurlijk allemaal voorkomen. Maar hoe is dan vervolgens de vraag... Ja, ik kan daar allerlei um, beleidsmatige verhalen over vertellen. Het heeft te maken met toegankelijkheid van zorg. Het heeft te maken Die wordt met... toch juist heel erg beperkt? Tenminste, dat is ja, wat wij begrijpen uit het nieuws. Ja, dus daar, daar, daar, dat zijn zeker belangrijke dingen. Um, uh, het, meer op een ander vlak zou ik zeggen dat het gewoner moet worden... om het over wanhoop en zelfmoord uh, te hebben. Mm. Um, het is een beetje een eng, taboeachtig onderwerp. Je moet je voorstellen dat je door in je wanhoop... Uh, opeens die rare gedachte krijgt van, Goh, ik kan er misschien ook een eind aan maken... dat hebben 500.000 mensen per jaar in Nederland voor een week of twee of langer. Gedachten zoals, ik wil niet meer zo, of ik zou niet erg vinden om niet meer op te staan. Dat is eigenlijk een doodgewone gedachte. Maar ga er maar eens over praten met iemand. Nou, dat is not done. Het is, uh, uh, uh, je bent bang om een ander te verontrusten. En uh, het is ook niet zelden zo dat mensen inderdaad zeggen, jullie zijn niet zo gek. Nee. Uh, de, de zon schijnt ja. toch. Ja. Dat, ver, dat vergroot je gevoel van schaamte en, en falen eigenlijk alleen maar. Ja. Op het moment dat wij een klein beetje meer, laten we zeggen, emotioneel intelligent worden. en op zo'n signaal afstappen als van goh. Uh, ik hoor dat je zo wanhopig bent. Denk je wel eens dat je misschien niet meer verder wil? En gewoon belangstellend even stilstaan en niet oordelen uh, en luisteren. dan denk ik dat daarmee we met elkaar al heel veel emotioneel krediet kunnen opbrengen. waarvan degene in nood kunnen profiteren. Ja. Zij geloven gewoon niet dat er zoveel begrip is. En echt, als ik u in uw hart kijk en mijn tafelgenoten hier... wij hebben dat begrip gewoon echt wel. Mm -hmm. eh, mm -hmm. We moeten alleen leren dat begrip ook te gaan uiten. Maar dat vraagt wel een, een, een mentaliteit of misschien zelfs wel een cultuuromslag... Nou ja, kijk, over zelfmoord, ik geloof niet dat je dat nou zeggen zomaar moet hypen... of dat je daar een enorme um, um, mediaverhaal moet van moet maken. Wat ik gewoon belangrijk vind, is dat uh, we zeggen... zelfmoord is normaler dan je denkt, de gedachte daaraan. Het zelfmoord plegen is eigenlijk uitzonderlijk. Want van die half miljoen mensen die eraan denkt... pleegt maar een fractie uiteindelijk zelfmoord. De rest weet zich goed te, te, ja. te redden. En het is nu de uitdaging om meer mensen zich sneller te laten redden... zodat uiteindelijk dat topje van die ijsberg nog kleiner wordt. Ja, maar dan vraagt het ook van ons uh, dat we daar ook eens naar vragen bij mensen, Of dat we het bespreekbaar maken. En ik denk dat heel veel mensen daar toch voor terugdijnsen. Ja, zeker. Ja, durf ik en dat wel? En zeker. Kan ik dat wel? De vrees is dat door naar te vragen je eigenlijk iemand op ideeën brengt. Ja. En dat is nooit aangetoond. Nee? Nee. Um, maar die vrees is helaas ook aanwezig bij heel veel huisartsen, psychologen, psychiaters. Het is een beetje een glad ijsonderwerp. Het is niet nodig, want er zijn op dit moment hele duidelijke en simpele theorieën... die ook in het boekje uh, uitgelegd worden. Uh, kort en goed komt het erop neer dat mensen die klem zitten... door problemen die ze als onoplosbaar ervaren en pijn als ondraaglijk... dat die wel eens de gedachte aan zelfmoord kunnen krijgen. Nou, als je nou weet dat dat klem zitten zo centraal is haal mensen dan uit de klem en help hen zichzelf uit die klem te redden. Dus dat is, dat is eigenlijk... Dat klinkt uh, heel simpel. Ja, het is heel simpel. Ja, en dat legt u in het boekje ook uit. Ja. ja. En stel nou, ik ben wanhopig, ik wil een einde aan mijn leven maken... en ik, ook iemand geeft mij dit boekje of ik kom het op het spoor. Wat, wat kan ik er dan mee? Wat staat er dan in om mij te helpen? Ik denk dat er, uh, er niet veel mensen zijn die het boekje van A tot Z ademloos gaan, uh, gaan uitlezen. Maar u moet het een beetje vergelijken met... stel dat u gaat op vakantie naar bij wijze van spreken Vietnam... dan wilt u daar wat van weten. Ja. En dan, dan koopt u daar een gids en u bladert erin. En af en toe valt uw oog op iets wat u wel treft. Nou, Mensen die het land van de wanhoop en van de zelfmoord betreden die blijken gewoon heel veel informatie te willen hebben. Ze googelen zich een ongeluk. Oh ja? Ja, het woord zelfmoord wordt heel vaak in combinatie met het woord hoe gevonden op internet. Je, je hebt heel... ook de website uh, ikwildood.nl, kent u die? Ja, ik ken er verschillende. Ja, ja. Dus, en die spelen daar dan ook op in door, op zo'n website andere informatie aan te bieden? Die, er zijn uh, niet veel, maar wel nou ja, in mijn ogen bijzonder giftige sites... die eigenlijk denken er goed aan te doen om mensen dan uit te leggen hoe je inderdaad een einde in je leven kunt oh, dit, maken. Oh ja, maar er zijn ook sites die dat willen voorkomen, toch? De, uiteindelijk is dat gelukkig de meerderheid. Ja. En um, uh, 1 in 3 online is eigenlijk de, de nationale autoriteit op dit gebied. Dat uh -huh. hebben wij met collega's, uh, wetenschappers en hulpverleners... en ervaringsdeskundigen opgericht. En daarin vind je eigenlijk uh, een begin van je weg, weg uit die wanhoop. En dat boekje Hoop doet leven, de 1 in online Su Suicide Survival Guide helpt en ondersteunt daarbij. Ja, en u hoopt dan, dat omdat mensen al zoveel googelen en zoeken... dat ze het dan ook op het spoor komen? Ja, ja en ik denk daarnaast dat het ook uh, niet zou misstaan... op het uh, bureau van de huisarts of de psycholoog om het mee te geven. Want heel vaak heb je een gesprek en dan voel je je even beter. Maar wat doe je tussen de twee gesprekken in? En dan is zo'n boekje als dit een mogelijk houvast. Ja. Maar wat ik me nog afvraag, want ik, het valt mij op... dat er dus heel vaak dus kinderen bij betrokken... Zijn omdat die worden dan dus ook uh, uh, ja, door die vader, dan in dit geval uh, ja, vermoord. Letterlijk hoe dat uh, ja, hoe dat zit, dat is dat dan ook iets van deze tijd, of uh, is daar ook bijvoorbeeld? Uh, gaat het daar ook over in het boek dat je als je het doet, doe het dan vooral bij jezelf, maar niet bij je kinderen? Bij wijze van spreken, nee, dat uh, uh, we moeten eventjes. De, de schok die wij allemaal krijgen door zo'n bericht... onderscheiden van het aantal keer dat dat gebeurt. Uh, persoonlijk gebeurt dat niet heel veel. Het zijn incidentele, vreselijke gebeurtenissen... Ja. die ons allemaal opeens, opeens heel erg in, in beweging brengen. Um, dus ik denk wel dat, dat het, uh, het, het, het voorkomen van zoiets... uiteindelijk begint bij de man in kwestie. Ja. Hè? Um, en uh, het helpt niet erg om uh, zo iemand te zeggen... Um, uh, weet je wel waar je mee bezig bent, want je kinderen, et cetera. Uh, dat kan ook de verkeerde kant uit, uh, uitpakken, natuurlijk. Mm -hmm. Dus het zijn een beetje het, het, het zijn incidentele, schokkende dingen. En in de media worden dit soort patronen heel vaak uitvergroot. En helaas ook met het effect soms dat. Uh, andere vaders die wanhopig zijn, zeggen... Goh, als deze man het vanwege zakelijke problemen al kan doen... nou moet je eens horen wat ik allemaal niet mee moet slepen... Nee. dan is het eigenlijk wel gerechtvaardigd. En dat het daarmee ook de drempel uh, uh, uh, verlaagt om suicide te plegen. Wat we eigenlijk moeten zeggen is, hulp helpt. Mensen kunnen zichzelf ontzettend vaak redden. Dat is, eigenlijk, dat is gewoon getalsmatig waar. 99 van de mensen en meer weet zichzelf goed te redden... En uh, Gebruik daarbij niet deze vreselijke middelen, maar komt eruit en we moeten hen daarin gewoon ondersteunen. Uh, daarnaast moeten we zorgen dat een man als deze uh, weet, we zijn er allemaal, we kunnen je helpen. Er is altijd een dokter die beroepsgeheim heeft die gewoon. Uh, uh, je kunt hem vertellen wat hij wil. En er is de anonieme online hulpverlening van 113 online. 24 keer 7, open om naar je te luisteren. Dit wat nu is gebeurd, ja, is gewoon niet nodig. Dat had ja. niet gehoeven. De lange were alright. Melk en honing. Alles over eten en drinken. In Boswijk. We gaan het hebben over groenten die maar niet populair willen worden. Jackie, Jackie. Bruine bonen. Snijbonen. Versie bonen. Ja, je kunt ze eten, maar dan zit je wel de hele dag op de plek. Ja. Bon, zal je maar de pad gaan? En anders niet. Door die Bronebon idee? Ik weet niet van bonen. Ja, Bartje, die wilde niet bidden voor bruine bonen. Het lijkt erop dat hij een trend heeft gezet en uh, dat uh, we daar nog steeds de vruchten van plukken. Omdat bonen en peulen in Nederland niet heel erg populair zijn. Uh, Iens. Hoe komt dat, denk jij? Nou, volgens mij, en dat, dat is natuurlijk ook het idee daarachter, uh, wat mensen hebben bij bonen. Het is, het is van heel oudsher echt het volksvoedsel. En, uh, en vooral ook voor de armeren... En er zijn ook altijd, in, blijkbaar, ik heb dat uh, opgezocht, uh, in de loop der eeuwen ook heel weinig recepten overgeschreven. Nee. Uh, dus dat vonden ze dan ook niet waard om in een boek op te nemen. Nee, dus het was gewoon, je at het gewoon niet als het niet nodig was. Nou ja, als je het niet, nee, dan, dan was het eigenlijk not done. Nee. Wat, uh, hoe is dat in landen om ons heen? Nou, daar gebeurt veel meer met bonen. Eh, het zijn toch ook vaak hele... Eh, bonen zijn goed te bewaren, goed te drogen. En je hebt ze natuurlijk in allerlei maten, vormen. En, want een peul is ook een boonsoort. En, eh, eh, en de verse doperwten en tuinbonen en zo. Ja, dat is natuurlijk dan ineens... Dat zijn echt, ja... Delicatessen. Delicatesses. Ja. En, Wel veel uh, werk trouwens. Ik heb laatst nog weer eens een keer die dubbel getopte tuinbonen gemaakt. Nou... Ja. Uren bezig? Nou ja, uren, maar toch al Maar gauw. dan smaakt het wel heel lekker als je ja. er zo lang mee bezig bent. Je gaat ze echt koesteren. Ja, ik vond het een soort meditatief moment. Ja, precies. <laughs> maar het duurde wel lang. <laughs> maar goed, je zegt in landen om ons heen hebben ze veel meer in cultuur om ze wel te eten dan. Ja, en ook in... Ik uh, bedoel, daar maken ze er ook heel vaak wat van, veel meer. En ook in bijvoorbeeld uh, soepen uh, met uh, bijvoorbeeld uh, minestrones, waar ze dan ook die bonen mee uh, koken. Um, en je hebt ze in uh, grote, kleine, zwarte, platte linzen vallen er inderdaad ook onder. Ja, je kunt daar gewoon prachtige salades van maken ook. En het is niet zo dat je heel erg je best moet doen om ze lekker te maken... en dat je alles daar dan wel weer lekker mee kan maken? Ik of zijn vind... ze van zichzelf ook lekker? Sommigen hebben meer smaak dan de andere. want uh, inderdaad de bekende moenbonen... Dat, uh, dat vind ik hele droge naar saaie bonen. En die worden ook heel uh, kleurloos, zeg maar. Dat, dat, dat ziet er ook niet aantrekkelijk uit. En ik vind wel... Hè, dus daarom heb ik deze bonen ook even meegenomen. Wat, je hebt, wat heb je bij? Dit zijn de borlotti-bonen. Die zien er al natuurlijk prachtig uit. Ze zijn nu uh, vers, dus dan zitten ze echt nog in hun uh, je hebt een prachtige roze jasje. Ja, ze hebben een roze jasje. En als je het openmaakt, dan krijg je een soort wit-roze-geflekt boontje. Ja, bonen zeggen ze in Nederland blijkbaar ook. ja uh, Nou ja, en dat... Uh, uh, dat kan je dan met andere kleuren. of gewoon. En, kijk, een beetje olijfolie en een beetje peper en zout, dan ben je er vaak al. Dat is ook al heel lekker. Ja. En die andere, want je hebt nog een doosje wat zit daarin. Uh, dit zijn uh, linzen, dat is een salade die zie je steeds vaker ook bij de betere supermarkten. Laat ik het even zo zeggen. Uh, met verse kruiden en een beetje geitkaas. Ja. En uh, een heerlijk lunchhapje. Ja. En het is een beetje het punt, want waarom uh, komen we hierop over de Peulenparade? Dat is dus een... Uh, een uh, een actie van uh, Urgenda, dat is ook een uh, actieorganisatie, en uh, de Bruine Bonenbende. Die hebben dat uh, <lacht> voorgaande jaren al eerder, dit soort acties opgezet. Maar nu is het, het dan de Peulenparade. En dat gaat echt door het hele land met alle culinaire journalisten. Omdat het gewoon. Enerzijds, inderdaad, het is een beetje een soort van ontmiskend ja. gerecht. Mm -hmm. Uh, maar het is gezond, het is goed voor de bodem. Uh, er zijn zoveel redenen waarom je het eigenlijk en het is dus eigenlijk juist nu in economische, het is ook heel goedkoop. Ja, want ze zijn niet duur. Nee. Nee. En, en, en iedereen, jij wordt dan uh, gevraagd natuurlijk als culinair journalist om daar wat mee te doen. Restaurants waarschijnlijk ook, supermarkten. Restaurants doen er ook aan mee. Ja, hè? is het in supermarkt ook makkelijk te koop? Want er staan altijd wel van die blikken met peulen, maar daar heb ik dan denk ik altijd... ja, ba ja zin in. ja nee als het vers is zou ik ook altijd voor de vers gaan en uh, maar uh, je hebt natuurlijk blikken, maar je hebt ook gewoon zakken... Met, uh, met, lean, met allerlei verschillende kleuren linzen. Maar ook die gedroogde bonen, die je dan weer kan weken. Uh... Maar die moeten dan toch 24 uur week of zo? En dan moet ik heel lang van tevoren bedenken dat ik ze wil gaan eten. Nou, één dag. Eén dag, oké. Okay, okay. <lacht> en zeker, als je nou gewoon denkt... Als je der... Er zijn ook echt in heel veel boeken, wordt er ook nu over geschreven. En er zijn inderdaad heel veel vegetarische kookboeken komen eruit. En ook de meeste vleesetende... Uh, uh, koks die maken dan ook uh, boeken wel specifiek hierop. En daar ja, komt dan ja, gewoon heel leuk gerecht uit. Ja, dus het, het, het, het excuus om te zeggen... er staan nergens meer leuke recepten in, dat klopt niet meer, zeg jij? Nee, dat klopt niet meer. Die zijn zeker te vinden. En het, door deze peulenparade wordt er natuurlijk ook veel over geschreven. Bijna alle dagbladen met hun uh, culinaire journalisten... die schrijven dan ook recepten over uh, met en uh, met bonen. Ja. En uh, ja, uiteindelijk... Is het ook? Het is gewoon een hele goede vleesvervanger. Ja, dus ook als vegetariër dus het is echt het en... eten van de toekomst, is ja. het. En als dan zou je daar ook gebruik van ja, kunnen maken. Absoluut. En, kun je, en doen de supermarkten ook mee? Kunnen die er nog wat aan doen? Nou, dat heb ik uh, niet kunnen ontdekken. Uh, dus er waren wel foto's geplaatst met hele lege schappen, <lacht> dat je in de, ik geloof in die hamsterweek of zo, dat precies die potten met oh ja. bonen allemaal weg waren. Mm -hmm. uh, ik geloof niet dat ze actief uh, meedoen met nee, de peulen. Nee. Nou, jij zegt het is helemaal niet zo heel moeilijk. Een beetje olijfolie en knoflook en een bederal. Heb je nog een, een, een, een leuk recept voor ons voor bonen? Dat wij daar eens mee aan de slag kunnen? Ja, nou, kijk, mijn eigen favoriet is inderdaad als het zomer wordt. Maar die, die, dat is dus nu net wel een beetje over de peulen. Dat je echt peulen neemt, uh, doperwten en tuinbonen. En dat je dat allemaal apart kookt. En uh, samen weer met een klein uitje snippert warm. Maakt dat is altijd lekker. Omdat het mm -hmm. gewoon die verschillende smaken, de verschillende uh, structuren... de verschillende bite... Uh, maakt gewoon dat je he echt heel lekker zit te eten. Ja, en heb je nog een herfstrecept? Een herfstrecept. Ja. Nou, ik zou inderdaad voor de linzen gaan. En je hebt uh, ook die beluga-linzen. Dat zijn die hele zwarte. En dat ziet er ook gewoon zo prachtig uit. En dat kan je natuurlijk combineren met die rode. Die worden weliswaar geel als je ze kookt. Uh, maar dat vind ik leuk om mee te spelen en te combineren. En ik zou er ook zeker met verse kruiden... want die zijn er eigenlijk altijd wel. Ja. Uh, en misschien een beetje geitkaas. Een beetje geitkaas er doorheen dan ja, misschien? Ja, er doorheen. Ja. Gewoon, uh, erbij. Dus in plaats van een worstje, zoals we dan in Italië doen met linzen... dan uh, zeg je toch iets ja. vegetarische variant? Nou ja, houd het bij een vegetarisch. Want Je kunt natuurlijk ook... Uh, wat in Frankrijk heb je altijd de flageolets, Die zitten altijd in een blikje. En die zijn ook heerlijk met warme tomaten en een stukje spek. Weet je. Ja, dat is ook... En het is, echt, het is ook een beetje voer voor de armen. Maar we krijgen, we we krijgen de trek van in. dank je wel. <laughs> Zometeen gaan we het hebben over Noord-Korea. Dat viert vandaag de 65e verjaardag. De vraag is, hebben wij een juist beeld van het land? Remco Breuker vindt dat we dat wel een beetje bij zouden kunnen stellen. Tot zo.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 De aansprekende projecten en onze vooraanstaande positie in de markt. Als jij mooie opdrachten wilt, kun je niet om ons heen. it staffing. Good thinking. IT-stuffing.nl Met Lexus Deal and Drive kunt u, als u vandaag nog beslist... maandag 16 september al genieten van uw nieuwe CT200H. Dat is al binnen een week.